Het NOS-nieuws van 9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Nederlandse militairen hebben vanuit de lucht... beschietingen uitgevoerd op Touareg-rebellen in Mali. Het ministerie van Defensie wil nog niet officieel reageren... en verwijst naar de VN. De Nederlanders hebben in Mali de beschikking over Apache-gevechtshelikopters. De beschietingen zouden hebben plaatsgevonden toen de rebellen oprukten naar een plaats waar de VN-Vredesmacht een basis heeft. Volgens de rebellen zijn er bij de aanval vijf doden gevallen en verschillende gewonden. Het geweld in Oost-Oekraïne laait weer in alle hevigheid op. De strijdende partijen bestoken elkaar met mortieren en andere artillerie. Officieel geldt er een bestand, maar daar trekken ze zich niets van aan. De zwaarste strijd woedt rond de luchthaven van Donetsk. De pro-Russische rebellen en het regeringsleger claimen allebei dat ze de controle over het terrein hebben. Door de bombardementen kwamen vandaag zes burgers om het leven. Een priester die gisteren bij een Pegida-demonstratie in Duisburg sprak, heeft van zijn bisschop een spreekverbod opgelegd gekregen. De priester mag geen uitspraken meer doen in naam van de katholieke kerk. Volgens het bisdom heeft de 67-jarige geestelijke... met zijn uitspraken anti-islamgevoelens en vreemdelingenhaat aangewakkerd. De Duitse kerken, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk... steunen het protest tegen Pegida. Joop Munsterman stopt als voorzitter van FC Twente. Op de nieuwjaarsreceptie van de club maakte hij bekend... dat hij aan het eind van dit seizoen vertrekt. Munsterman werd in 2004 voorzitter van FC Twente... toen het op de rand verkeerde van een faillissement.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 I never frown, eggs can be almost bliss, just as long as I get.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 Op de drums in het nummer koket...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 A number? One. Brown, De Silva and Henderson. You're the cream in my coffee.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 Gladness that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 Simply two. I'm <laughs> sorry. We'll Washington, I got a kick out of you. Ze heeft uh, ook nog prachtige opname gemaakt met uh, Brooke Benton. Brooke Benton die oorspronkelijk uit de, uh, de gospelwereld kwam en zich vervolgens uh, begaf in de, de mengeling van jazz, rock and roll, rhythm en blues. En wij gaan hen samen nu horen in een uh, stuk I Believe. Somewhere In the darkest Night A cattle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 En vervolgens met actrice Evelyn Keynes. Het zei zo. De CFM Jazz gaat nu iets laten horen van Coleman Hawkins, de sterfeliste bij Ellington. En dat is het nummer Sweet Lorraine.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 James met de Up a Lazy River. ZFM Jazz luisteraars, het eerste uur zit er al weer bijna op en uh, we gaan zometeen u graag meenemen naar nog een uur, tweede uur ZFM Jazz.